4 uur. NPO Radio 1 met Henry Schut en Hugo Borst. Er komt een heel belangrijk kwartier aan voor de ontknoping in de Eredivisie van dit seizoen. Want bij Groningen Ajax is het na 74 minuten spelen 1-1. Het journaal Jan van der Putten. De traditionele paasvuren veroorzaken stankoverlast. De Zuid-Hollandse Milieudienst DCMR kreeg vandaag tientallen klachten binnen... uit de omgeving van Rotterdam. En ook in de regio Haaglanden kwamen klachten binnen. Ook in Amsterdam hangt een rooklucht. Op dit moment zijn het vooral vuren in Duitsland die overlast geven. Straks worden ook vuren in Groningen, Drenthe, Gelderland en Overijssel aangestoken... bij een oostenwind. De Britse Labour-partij ligt opnieuw onder vuur vanwege antisemitisme. Een belangrijke medewerker van het partijbestuur is opgestapt... omdat hij weigerde afstand te nemen van een holocaustontkenner. Ook is er kritiek op antisemitische uitspraken... van Labour-aanhangers op Facebook. De partij zegt dat ze niets met die aanhangers te maken heeft. Labour-leider Corbyn wordt ervan beschuldigd... dat hij vaak kritiek heeft op Israël... en dat hij in het verleden Hamas en Hezbollah vrienden heeft genoemd. In de Zwitserse Alpen zijn drie skiers uit Spanje om het leven gekomen bij een lawine. Twee anderen raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op ruim 2400 meter hoogte in de buurt van Fisch in het kanton Wallis. Andere wintersporters zagen het gebeuren en sloegen alarm. De hulpverleners hadden veel last van het slechte weer. De laatste dagen heeft het in de Zwitserse Alpen veel gesneeuwd, waardoor het gevaar voor lawines groot is. Anne van der Breggen heeft de 11 editie van de Ronde van Vlaanderen... voor vrouwen gewonnen vlak voor de top van de Kruisberg... reed ze weg bij het peloton en legde de laatste 27 kilometer solo af. De Nederlanders Amy Pieters en Annemiek van Vleuten... werden tweede en derde nog het weer, vanavond en vannacht rustig weer... met wolkenvelden en soms wat gemiezer. Minima tussen 2 en 5 graden. Maar in het noordoosten is ook kans op lichte vorst. Morgen bewolkt, vooral in het Westen, periode met regen... en het wordt 8 tot 14 graden. En er is weer verkeersinformatie, John Bakker. Na nou, een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Hilversum-Noord, drie kilometer file... twee rijstroken zijn er dicht, vertraging nu al 20 minuten. BOL.com heeft groot ingekocht. Dus zijn er tien dagen lang superdeals. Met alleen vandaag baby- en kinderzomerjassen... met kortingen tot 25% op de adviesprijs. Ga dus snel naar BOL.com. Is het normaal dat een dating-app al mijn Facebook gegevens wil hebben? Nee hoor, en het is ook helemaal niet nodig. E-matching. Dating hoger opgeleiden. Zet uw privacy op één. Er zijn nog veel meer superdeals. Kijk dus snel op BOL.com of download de app...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 een wereld dicht bij jezelf. VPRO Tegenlicht over de zegeningen en nadelen van moderne solidariteit. En ik denk dat vaak mensen ook door hun betrokkenheid. Dus ook wel kritischer worden. Daar je ook wel een bijdrage moet gaan leveren. De verantwoordelijkheid van het Burgerinitiatief. Vanavond, 5 over 9, NPO 2, VPRO Tegenlicht. De beste prijs voor nieuwe kozijnen bereken je nu zelf bij Crayon met een C. Opmeten, online invullen, prijs! Crayon kozijnen. Vrolijk Pasen. Kom ook morgen voordeel rapen bij Macro. Met alleen dan een Landman Compact Geel Gas BBQ voor 49,95. Of een Terrington House Houtskool barbecue voor 75 euro. Bekijk alle paasdagdeals op macro.nl.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 Welkom terug, daar zijn we weer. FC Groningen, Ajax en die... 1-1. En ik zit even te kijken hoe Ajax gaat spelen. Want Karel Eiting is gekomen. En dat is toch een uh, middenvelder. dan gaat hij ook lopen. Dat betekent dat Ajax met drie verdedigers gaat spelen. De eerste tactische omzetting in de tweede helft heeft gewerkt. Door Ziyech meer op rechts te zetten. Het staat 1-1. Groningen moest even het paasvuur dat gedoofd was van de FC Groningen weer opstoken. Uh, dat is gelukt. Maar het is een hele spannende wedstrijd. 1-1 de stand bij Groningen-Ajax. Heracles, Herenveen Frank staat had het 2-0 voor Herenveen. Herakles probeert uit alle macht om kansen te creëren. Een paar mogelijkheden heeft het al wel gehad. De laatste troef wordt nu gespeeld. Darry komt binnen de lijnen. Hij vervangt Vincent Vermijn. Straks om kwart voor vijf. Feyenoord tegen Excelsior. De ronde van Vlaanderen. Worden de kaarten opnieuw geschud, Gio? Zeker, de Koppenberg hebben we gehad. We hebben drie man aan de leiding. Eentje uit de oude kopgroep. Wat Mats Pedersen was bij Tom de Vriend en Ivan Garcia gekomen. Die twee zijn er afgereden. Maar wie hebben zich daarbij genesteld? Twee Nederlanders. En dat is mooi. Sebastian Langeveld en Dylan van Balen en Euro Hockey League Kampong tegen Brussel Krijn strafcorner opnieuw een strafcorner voor Brussel het is de tweede in dit uh, derde kwart levert niks op voor de ploeg van Xavier Rekinger dus blijft het 4-1 voor Kampong. En zo komen er nogal wat Nederlanders voorbij vandaag. Gio, echt ontzettend veel bij de vrouwen. Ook in de top van de eindrangschikking. En veel bij de mannen in beeld. Ja, maar bij de mannen zijn we er langzamerhand toch ook wel aangewend ja. geraakt natuurlijk. Die generatie die nu toch gewoon echt is doorgebroken. We weten het, Tom Dumoulin vorig jaar de Giro gewonnen. We hebben het afgelopen woensdag nog gezien in Dwars door Vlaanderen. Waar Mike Teunissen tweede werd, eigenlijk had kunnen winnen. En Teunissen die had net de pech dat hij net achter het moment zat... waarop renners voet aan de grond moesten zetten op die verschrikkelijke Koppenberg. 600 meter lang maar die klim. Maar wel stijlste percentage van 22 procent. Ja en dan moet je toch weer aan de achtervolging. Ik zag hem nu net wel in een achtervolgende groep rijden. Die achter een groepje aanrijdt waar Nicky Terpstra de grote aanstichter was. Eigenlijk van al het geweld daar bovenop de Koppenberg. Want Terpstra was de man die in het achtervolgende peloton het gemakkelijkste Koppenberg oprijdt. En dat belooft veel goed. Zelfs Philippe Gilbert moest naar ademhappen. Zijn ploeggenoot die vorig jaar de Ronde van Vlaanderen won. Dus Terpstra in goede doen. Maar hij zit nu in een grote groep met heel veel favorieten bij elkaar. Greg van Avermaat zit daarbij, Ties Benoot zit daarbij... Sagan zit daarbij, Gilbert zit daarbij... en die rijden allemaal nou op een metertje of twee, driehonderd... 25 seconden is het maar, van die drie koplopers. Van Mats Pedersen de Deen, Sebastian Langeveld de Nederlander... en Dylan van Balen de Nederlander. Sebastian, jij bent inmiddels na die Koppenberg weer in koers. Wij staan klaar op de Maria-Borstraat inderdaad... en dat is dan een hele lange kasseistrook, De laatste, zeg maar, vlakke kaseienstrook, 2400 meter... ...maar liefst is die uh, Kassei-strook lang. En die volgt dan als ze de afdaling van uh, de Koppenberg hebben gehad. De hele brede weg ook achter de rug hebben slaan ze linksaf. En dan uh, volgen de, uh, de kasseien elkaar weer in rap tempo op... ...want direct na die Maria Borenstraat... ...hij gaat eigenlijk over in de Steenbeekdries. En ook de afdaling van die beklimming is ook nog eens kasseien. Flink wat kasseien dus voor de boeg... ...voor de wielen van de drie koplopers met Langeveld vanmorgen... ...heel ontspannen voor de start, twijfelde een beetje... over hoeveel lager hij aan moest doen in de kou die het was in Antwerpen. Nou, inmiddels is het boven de 10 graden, net iets boven de 10 graden. Er zijn er zelfs zo nu en dan wat lichte opklaringen. We hebben de zon net gezien. Langeveld maakt een goede indruk. Dylan van Baarle een betere indruk dus dan de afgelopen weken. En Mats Pedersen, dat is dus de kampioen. Zij gaan zo beginnen aan die Maria Borrestraat. We hebben maar 15 seconden voorsprong op de elite groep daarachter. En die houtkamp bij FC Groningen-Ajax... Spannend en heerlijk gevaarlijk nu. Een moment met Ziyech die dus vanaf de rechterkant speelt. Maar naast schiet met zijn linker. Wat is het spannend. 1-1 de stand. 83 minuten hebben we bijna gespeeld. En uh, ja, ik zie kansen over en weer. Zojuist een hele grote voor Taliafico Die de bal overkopte. Na een uh, weer uitstekende voorzet vanaf de rechterkant. Waarbij ook even... Uh, Taliafico uit het oog verloor. Maar ik heb ook... een schot gezien. Bijvoorbeeld... Uh, uh, van, uh, van wie was dat? Van Van Weert onder andere. En van uh, Bakuna. En allemaal schoten. En van uh, Mahini... te vergeten. Die net naast gingen. En ook uh, Zierg schoot de bal... net naast. Dus veel kans en mogelijkheden... op een overigens geweldige grasmat. Nu weer Ajax in aanval. Met de bal... richting Huntelaar van Zierg. Die bal is veel te hard. Kan Huntelaar helemaal niets mee. Maar Huntelaar kan vandaag sowieso heel weinig. En dan kijk ik even of... Nog wissels gaan krijgen bij Ajax. Er lopen nog wat mensen warm. Ik zie Casciera, Matteo Casciera al een hele tijd warm lopen. En ook Maximilian Weber loopt al een tijd warm. Dat geldt bij Groningen voor Rijs en voor uh, Larsen. Maar het uh, balbezit is nog steeds voor FC Groningen nu. Omdat de uh, doeltrap genomen gaat worden... Door keeper Sergio Pad. De aanvoerder. Daar komt die bal hard naar voren. Richting Van Weert. Van Weert en de licht. De lucht in. Van Weert wint het. Komt nu wel. En dan gaat de bal naar buiten. Naar Doan. Doan heeft de bal gepaasd. En daar komt Bakuna. Bakuna bal naar de linkerkant. Naar Roestic. Roestic. Roestic nog altijd. Roestic brengt hem naar buiten. Maar dat is niet goed. Uh, af en toe wat overmoedig en slordig. Efsen Groningen. En dan meteen de counter weer voor Ajax. Met Ziyech. Ziyech bal binnen door. Naar Neres. Neres die nu uh, zeg maar als schaduwspits speelt. Bal naar buiten. En hij kluivert. rans strafschopgebied, kan naar, uh, terug naar Neres. Gebeurt ook. Neeres achterlijn maar valt. En uh, krijgt helemaal niets mee. Wil graag een penalty. En de bal gaat over de achterlijn. Blijft 1-1 bij Groningen Ajax. in me Outcome. Twee keer geel, is in het voetbal rood. En het was een pittige ingreep van Johan Veldman. Die zijn uh, aanvoerdersband alweer afgegeven heeft. En uh, weet dat hij naar de kant moet. Matthijs de Licht krijgt de kaart. Ook nog een gele kaart voor Donny van der Beek. Maar twee keer geel, Ajax met tien man. De laatste vijf minuten tegen Groningen. Veldman naar de douche.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 Ja, er staat wel even wat op het spel. In de slotfase in Groningen tegen Ajax, Andy. 1-1, 10 van Ajax tegen 11 van Groningen. Net een enorme kans voor FC Groningen. Nu weer met Bakuna, die wordt aangetikt. Krijgt geen vrije trap. Van de Beek moet nu achterin gaan spelen. En wat scheelde het weinig. Of Kai Sierhuis had zijn debuut gemaakt voor Ajax. Maar hij stond al klaar om in te vallen. Maar die rode kaart van Veldman heeft roet in het eten gegooid. Nu is Ajax weg met Neres aan de rechterkant. Brengt de bal voor het doel. En dan komt hij bij uh, uh, Huntelaar. Huntelaar, doelpunt! Ongelooflijk! Wat <tied> niet te geloven, ajay, ajay, ajay. De team van Ajax scoren tegen de 11 van Groningen. Huntelaar geen bal geraakt. De hele wedstrijd niet. Maar dan laat hij zien dat het een topspits is. Krijgt de bal perfect aangespeeld. En met links randt hij hem in de hoek achter Sergio Pat. En wat zullen ze bij FC Groningen ongelofelijk balen. Al die kansen die ze hebben gekregen en niet hebben benut. En dan is het uitgerekend Huntelaar die echt geen bal raakte vanmiddag. Die dan de 2-1 maakt in de 89ste minuut. En ja, natuurlijk valt er nog wel wat te doen. Nou, gaat Sierhuis toch nog komen? Nee, het is Maximilian Weber die klaar staat om in te vallen. En uh, dat betekent dat Neres naar de kant gaat. En Weber gaat komen om het, uh, laatste, nou, de laatste drie minuten. Zeg maar, want we zitten een halve minuut voor de 90 minuten rond. Uh, mag uh, Weber nog even het slot op de deur zijn. En dan uh, zien we wel uh, of Groningen nog iets kan. Maar wat een ongelofelijke deceptie voor FC Groningen. Zeg. Zo goed spelen de hele wedstrijd. Maar een beetje overmoedig af en toe. En ook slordig. En dan... Ja, dan kom je opeens achter. Uit het niets is het de Huntelaar die dan weet te scoren. Het duurt even voordat er gewisseld wordt. Neer is nu naar de kant. We gaan Casper Larsson nog krijgen. Maar dat is een uh, uh, verdediger bij uh, FC Groningen. Wie gaat er dan uit? Uh, Zeefuik gaat naar de kant. Die is uh, helemaal stuk gespeeld. Komt wel rennend naar de zijkant. Krijgt uh, terecht applaus. Heeft een hele redelijke wedstrijd gespeeld. En dan uh, moet FC Groningen, terwijl ik even naar de vierde man kijk... hoeveel minuten gaan we erbij krijgen. Dat is natuurlijk belangrijk. Drie, drie minuten drie extra tijd. Drie oh. minuten vind ik weinig. Want uh, het ophoud heeft net al heel lang geduurd. Nu gaat Groningen weer in de aanval proberen... En dat Verdienen ze ook om de gelijkmaker te maken. Maar Kluivert heeft de bal uh, het laatst geraakt. En de bal gaat over de zijlijn. Ik zie Pat zelfs mee naar voren gaan. Wel een ja. lekker potje ja, hoor. Dit. Net als gisteren die pot bij Willem 2. Wat een heerlijke voetbalwedstrijd. op dit mooie grasveld. Echte grasveld. Pat mee naar voren. De aanvoerder. En daar komt de vrije trap van Bakuna. En die gaat mee uh, richting Larsson. Die komt. En dan is het Pat bijna. Die in de buurt komt. Komt nu even in aanraking met Onana. Moet dan weer snel teruggaan. Nou, wat een genot van een wedstrijd. En wat maakt Onana zich nou weer druk? Man, man, man. Wat is er nou allemaal toch aan de hand? Ja, terecht de gele kaart. Eventjes liep bad tegen hem aan. Ja, ja, ja. Dat is wel verschrikkelijk. Daar moet je helemaal vanuit je dak gaan. Hij moet door zijn ploeggenoten uh, moet hij worden uh, ge, uh, gerustgesteld. Uh, het is echt ongelooflijk, tijdens de licht die hem om de nek. Uh, Ik zie dat de laatste tijd toch wel vaker bij Onana. Van die rare dingetjes. Ja. Dat, dat, dat, van ik ben de ster. Dus jullie hebben maar van mij af te blijven. Ik ben de grote meneer die in dit doel staat. In het geel. Het geel zeg maar. Wel mooi met Pasen. Ja. Maar hij gaat de bal nu wel weer in het spel brengen. Ondertussen is er alweer anderhalve minuut verstreken Van de drie minuten extra tijd. Onana neemt uh, de bal. Schiet hem hard naar voren. Wordt uh, opgevangen door Van der Looij. Die niet uh, goed gespeeld heeft. Uh, de jongen Van der Looij. En hem ook nu weer inlevert bij Kluivert. Kluivert kijkt. Uh, kan... Uh, huntelaar niet bereiken. Huntelaar die ook buiten spel stond, maar de bal gaat over de zijlijn en dan mag Kluivert gaan gooien. De maker van de 1-1 nadat van Weert in de 16e minuut 1-0 maakte. Daarna gemiste penalty van Maï. Gemiste kansen van FC Groningen, heel veel. En dan in de tweede helft de 1-1 van Kluivert en de 2-1 zojuist van uh, Klaas-Jan Huntelaar, die daarmee zijn twaalfde doelpunt maakte voor Ajax. Nog één keer gaat Groningen naar voren. Bal hard getrapt. Larson als breekijzer voorin lopend, kan niet bereikt worden. Van de Beek raakt de bal ook niet kwijt, want het is Siert die hem kan overnemen, maar die gaat op de bal staan. En dan Larson, die de bal speelt richting Van Weert. De licht, die de bal over de zijlijn kopt. En dan kan er snel gegooid gaan worden door Larson. Wil dat ook snel doen, doet het naar voren. Richting Drost. Ingevallen bij FC Groningen. Dan ziet Blom tot de ongenoegen mag ik wel zeggen van het hele publiek. Dat er een overtreding is gemaakt door Drost. En er een vrije trap is voor Ajax. En blijft de titelrace toch weer een heel klein beetje spannend. Maar hoe anders heeft het er de hele middag naar uitgezien. Want Groningen speelde een puikenwedstrijd. Een hele sterke wedstrijd. met heel veel kansen. Had zomaar 3-4-0 voor kunnen staan. En misschien wel moeten staan. Maar deed dat niet. Miste al die kansen. Mahi, Bakuna. Allemaal mensen die grote kansen kregen. En dan is het Ajax dat op zijn, mag ik het zeggen, PSV's eigenlijk hier ja, gaat winnen. dat is Want, hem. En daar moet Sjaak Zwart ook maar eens over nadenken. Want Kevin Blom heeft voor het eind gefloten. En Ajax wint zeer, zeer moeizaam. Maar wel drie punten naar Ajax, naar Amsterdam. Ajax wint met 2-1 door een heel laat doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar. Nog wezig in Almelo een wedstrijd waarin het eigenlijk in een paar minuten gebeurde, Frank. En daarna en daarvoor... Ja. Niks. Ja, niks. Gewoon niks. Dat uh, nee. komt het uiteindelijk uh, op neer. Ook al heeft uh, Stegerman het wel geprobeerd... in het begin van de tweede helft met de nodige omzettingen. Hij zette al zijn geld eigenlijk op een uh, geniale ingeving. Liefst een twee of drie van Kuwas. En die zijn er nooit geweest. Kuwas heeft nooit echt in de wedstrijd gezeten. En Iraklis is dus eigenlijk ook niet. We zitten in de extra tijd van de wedstrijd. Nog altijd 2-0 voor... Uh, Heerenveen, we krijgen vijf minuten extra tijd. We zitten al in de tweede daarvan. Die vijf minuten zijn vooral te danken aan het feit dat uh, Guzjanijat heel erg vervelend deed met een uh, blessure. Vervolgens ging zitten, weer ging staan, weer ging zitten. En vervolgens heel erg traag naar de kant ging. Hij kreeg daarvoor ook nog een gele kaart. En toen zei scheidsrechter Ed Janssen ik ga daar sowieso alleen voor deze actie al drie minuten bij trekken. Maar daar zit in Almelo eigenlijk niemand serieus op te wachten. Want 2-0 voor Heerenveen, daar gaat geen verandering meer in komen. We gaan naar Gio Lippens, naar de Ronde van Vlaanderen... met nog steeds Van Baarle en Langeveld. Gio? Ja, nog steeds. En die voorsprong is nog steeds 30 seconden. Ook al gebeurt er achter verturend van alles. We zien de hele tijd demarages. We hebben Terpstra al gezien. We zagen zojuist een demarage van Stibart. Die kreeg Roelands met zich mee. Ploegmaat van Krek van Avermaat. En daar sprong Johnny Moscon achteraan. Die rijdt weer in de ploeg van Dylan van Baarle. Van Baarle in de kopgroep. Dus je snapt het al. Toen was de achtervolgingspoging weer teniet gedaan. Als bewaker was die meegegaan, Moscon, met die twee achtervolgers. Ja, en nu kijken we weer naar een compleet uh, groepje met favorieten, waar we vooral Sagan heel rustig daar ergens op plek 5, 16 zitten. Arno De Ma zien we daar nog gewoon bij zitten. Zijn er een hoop gevaarlijke klanten hoor. Ook Sonny Brelli rijdt daarmee, Kwiatkowski. Nou, noem ze allemaal maar op. We hebben daar ook nog een Nederlander, twee Nederlanders zelfs bij, Mike Teunissen die de aansluit heeft maken. Maar Frank, wat heb jij te melden? Je bedenkt het niet. 93 staat er op het scorebord. Exact. En Dari, wat hij meteen had moeten doen toen hij inviel... namelijk schieten, doet het uiteindelijk diep in de blessuretijd. Dan maakt hij toch nog de aansluitingstreffer voor Herakles. Het uh, lijkt me een eretreffer. Of er moeten hele rare dingen gebeuren. Dat kan, het is voetbal. Er gebeuren altijd wel rare dingen. Maar in deze wedstrijd kun je je daarbij niets voorstellen. Dari probeert er toch nog iets van te maken. De aansluitingstreffer dus van zijn voet. En nu gaat uh, Herakles ongetwijfeld helemaal alles of niets spelen. En als dat nog lukt, dan is er wel een klein wonder geschiet. Want er lukt eigenlijk helemaal niets op dat ene schot na vandaag van Darry bij Herakles. Daar komt de lange bal van Castro in de richting van de achterhoede van Hereveen. Bulthuis komt weg. Montero pikt op. Daar komt de paas recht in de tweede paal. Een flinke duw uitgedeeld daar door Peterson. Het levert een hoekschop op. Terwijl het eigenlijk een vrije trap voor Hereveen had moeten zijn. Dumfries was het slachtoffer. Hoekschop snel genomen. was daar. Kort met Darry. Kuwas legt die bal neer voor Drosten. Die schiet en oh, die bal die zwaait voor de goal langs. Hij raakte met buitenkant rechts en schiet die bal echt meters naast. Dat was echt gezichtsbedrog voor een heleboel mensen in dit stadion. Die dachten hij verdwijnt zo in een verre bovenhoek buiten bereik van Hansen. Maar dat is niet zo. En de meester van het tijdtrekken is vandaag naast Kouzian. Dus je had ook doelman Hansen die dat tot nu toe uitstekend gedaan heeft. En we weten allemaal, die vijf minuten extra tijd gaat altijd voort als minimale extra tijd. En Hansen heeft daar zo nu al 30 seconden van gesnoept met één doeltrap nemen. Daar komt die bal dan in de richting van uh, Torsby. Wordt daar weggekopt door Duarte. Daar gaan die twee nog een keer het luchtduel aan. Nu wint Torsby. Leunt wat achterover. Krijgt een vrije trap mee. En daarmee lijkt die overwinning van Heerenveen vandaag toch wel weer zeker. Hoewel weer... Zeven uitwedstrijden op rij wist Heerenveen niet te winnen. En dus is deze wel weer even welkom als het gaat om uitwedstrijden. Want die moet je ook af en toe eens winnen. Dat uh, is goed voor de moraal. Zeker als je wil gaan spelen voor Europese play-offs. En daar ook nog een echte rol in wil gaan spelen. Jansen die kijkt en inderdaad naar de zijkant wijst. Niemand op het veld heeft het in eerste instantie door dat hij afluit. Maar hij doet het echt. Het is gedaan. De treffer van Darry komt te laat. Heerenveen wint dankzij twee oprispingen. Het waren best goede oprispringen, maar het waren er maar twee. Met 2-1 vandaag in Almelo van Heracles. Gio, de finish, die krijgen we rond vijven. Iets daarna, iets ervoor? Ja, ik denk wel zo'n beetje nog 32 kilometer. Dus uh, ja, dat gaat nog wel ietsjes na vijven gebeuren, als ik het goed heb. Want we hebben natuurlijk ook nog wel wat beklimmingjes erin. We krijgen nog dat slotrondje. Met daarbij natuurlijk nog de oude Kwaremond en de Paterberg. En daarvoor krijgen we ook nog wel wat beklimmingen. Dus het is nog lang niet gedaan. Maar het verschil tussen de drie koplopers... Sebastian Langeveld, Dylan van Baarle, Mats Pedersen en de achtervolgende groep... is alweer opgelopen na 38 seconden. We zien dat Daniel Os op kop rijden. Dat is de knecht, de, grote, de meesterknecht van Peter Sagan. Die heeft dus nog een trouwe helper bij zich. En als ik achter in het peloton kijk, daar zie ik ook nog een mannetje in het rood met een gouden helm. En dan denk ik ineens, hey, wacht eens even, won die niet de afgelopen Milaan-San Remo Een Italiaan Vincenzo Nibali? Die gaat dus nog steeds mee in deze Kassaije-klassieker. Hij heeft natuurlijk al eerder bewezen dat hij goed over de Kassaije kon rijden, want dat deed hij natuurlijk in de Tour de France, die etappe over de Kassaije waar Lars Boom de winnaar was. Toen liet Nibali zien dat hij ook dit werk niet schuwt. Maar hij zit er dus gewoon nog bij met twee ploeggenoten. En wie weet wat hij meteen voor trucs gaat uithalen Vincenzo Nibali om deze koers te winnen. Verder nog in dat peloton, in ieder geval Timo Roze. En uh, we hebben ook Mike Teunissen daar nog in als Nederlanders. Achter dus die drie koplopers met die twee Nederlanders erbij: Sebastian Langeveld en Dylan van Balen. Maar hoe groot is het verschil, Sebastiaan? Wat loopt het nu weer terug? Laatste wat ik gehoord heb: 38 seconden op de koersradio. Wij draaien, ronzen in. Nou ja, draaien, keren en tenderen ronzen in met uh, die achtervolgende groep. Wij zitten daar direct achter. Inderdaad, uh, is het daar een ploeggenoot van uh, Sagan op kop. En dan zijn er twee ploeggenoten van Dylan van Balen. Twee redders in het wit tegenwoordig van Team Sky. Die de vlucht van Van Baarle daar aan het beschermen zijn. Dan twee rijders uit de ploeg van Nibali. Nibali zit daar zelf ook bij. De Maar zit er nog bij in het wiel van Sagan. Greg van Avermaat. Ik heb sowieso vier rijders gezien van Quickstep. Onder wie Nicky Terpstra, de Nederlanders, noemde jij al. En dan noem ik er nog eentje bij. En dat is de wereldkampioen veldrijder. Wout van Aert gaat nog altijd mee in de finale van deze Ronde van Vlaanderen. Uh, Krijn Kampong heeft zich geplaatst, neem ik aan, hè, voor de halve finale. Inderdaad, Harry, de eerste halve finalist van de Euro Hockey League 2017-2018 is Kampong. De winnaar van twee seizoenen geleden van de EHL. En dat heeft Kampong voor elkaar gekregen. Door met 4-1 te winnen van Brussel. De laatste paar minuten waarin de Belgen de keeper eraf haalden. En toch nog heel wat kansjes creëerden. Overleefde Kampong, deed die ploeg van Utrecht uitstekend. En er werd dus niet meer gescoord. Goals in het eerste en het tweede kwart. Kaspers, hij maakte de eerste treffer voor Kampong. Dat werd toen de 2-0. Daarna Conor Hart, de broer. ...van David Hart met de strafcorner Rijben hem in het eerste kwart. En Kellerman bepaalde in het tweede kwart al de eindstand in deze wedstrijd. 4-1 is die eindstand. Kampung dus door. En vandaag, ja, de Belgische olke liefhebbers kunnen hun hart ophalen in Rotterdam vandaag. Want er komt nog een ontmoeting in de kwartfinale. De tweede kwartfinale. Kles uit Lier in België... ...speelt zo dadelijk tegen Real Club de Polo uit Barcelona. En morgen is dan de dag met die twee andere Nederlandse ploegen. Bloemendaal dat tegen Saint-Germain gaat spelen. En Rotterdam tegen Oudenhorst Mulheim... Maar we kunnen dus alvast één ploeg uit Nederland noteren als halve finalist van de EHL. En dat is Kampong, de koploper uit de Nederlandse hoofdklasse en de regerend landskampioen. Zij zijn erbij in het pinkste weekend van de EHL. Uitslagen van vandaag in de eredivisie. VVV FC Twente bleef 0-0. Groningen, Ajax. In de slotfase maakte Ajax de winnende 1-2. En Heracles tegen Heerenveen werd ook 1-2 straks. Nog Feyenoord Excelsior. Het uh, blijft... Toch een soort van spannend boven in de eredivisie. En mocht u denken, waarom dan? Want het verschil is nog zeven punten tussen PSV en Ajax. Nou, dat is omdat we op zaterdag 7 april, komende zaterdag dus, AZ-PSV krijgen. Dan eh, acht dagen later op zondag, de 15 april, om kwart voor vijf. Heerlijk tijdstip, heerlijke wedstrijd. PSV-Ajax. Ja, dus veronderstel dat AZ wint van PSV, dan is het verschil... Mocht Ajax winnen, vier punten. Dan gaat Ajax op bezoek in Eindhoven. En als Ajax wint, dan is het verschil nog maar één punt. En ja. dan heeft PSV nog drie wedstrijden om. Precies, dan komt er nog een midweekse speelronde achteraan. En nog die twee laatste, dat alle wedstrijden op zondag zijn. Er zit ook nog een hele andere kant aan dit. Want op 29 april is er ook nog Ajax Az. Dus die top 3 oh. gaat op alle mogelijke manieren de degens kruisen. En het zou dus ook zomaar kunnen zijn dat na die drie wedstrijden Az tweede staat. Ja, en Ajax derde. Ja, ik zet toch... Ik doe het niet, mijn geld op, uh, op PSV. Ik weet niet wat het is, maar uh, ik, ik kan het me gewoon niet voorstellen. En zo kijkende naar Ajax, dan denk ik, het is wel ontzettend zonde... Hoor, dat uh, deze lichting eigenlijk nooit geoogst heeft als het zo blijft. Ja. Want jeetje, man, een elftal rond Sieg... met ja. die ontluikende talenten kluivert en de licht. Maar heb je ook vandaag niet gezien waarom het er niet geoogst wordt? Want uh, Ajax probeerde best veel... Maar Groningen was gewoon grote delen van de wedstrijd beter. Groningen, uh, waar, dat hebben we dit seizoen zien stuntelen en sputteren. Uh, het leek nergens op. En vandaag hebben ze voortreffelijk gevoetbald. Het is ook ja, onrechtvaardig dat Ajax met de winst is weggegaan. Ajax kreeg goed tegenstand. Ik denk dat ze ook echt verrast waren... Um, ja, dit Ajax. Ja, het is ook wel heel jong. Hè? We, we zeggen over De Ligt. Dat is een speler voor Bayern, München en Barcelona. Maar je ziet toch. Hij laat zich in de luren leggen bij die 1-0 e door ja. uh, Tom van Weert. Ja. Hij is gewoon niet uh, attent. En bij de eerste paal scoort van Weert. Yes. Dus ook die 18-jarige De Ligt. Die zo'n geweldige indruk heeft gemaakt in het Nederlands helftal. Ja, die is nog niet klaar. Dus ja. Ajax maken we die is, een, is, ook niet is een... gewoon veel te groot. Het zijn tieners, hè? Ja, hij is 18 jaar, Matthijs de Lichte. Dan mag hij ja. fouten maken, normaal gesproken. Dat mag ook, dat ja. mag ook. Maar ik raad hem toch echt uh, met klem aan om niet nu al naar een absolute topclub te gaan. Want dat wordt het uh, bankje zitten. Ja. En dat is heel zonde voor zijn ontwikkeling. Het Eredivisie-weekend is nog niet afgelopen... want zo dadelijk om kwart voor vijf komt nog Feyenoord tegen Excelsior. Voor Feyenoord belangrijk voor de vierde plaats. Die gaat echt ergens om. En Excelsior zou, als het wind nog, kunnen aansluiten... bij de ploegen die de play-offs uiteindelijk ingaan... om te strijden om Europees voetbal. Het is uh, half vijf. NPO Radio 1. Jan van der Putten. Zeker 229 ouderen, van 70 jaar en ouder... moesten de afgelopen jaren onterecht hun rijbewijs inleveren. Volgens de politie waren ze lichamelijk of geestelijk... niet meer in staat om te rijden, terwijl later bleek dat dat niet klopte. Dat blijkt uit cijfers van het CBR, die zijn geanalyseerd door de NOS. In Utrecht is een man ernstig gewond geraakt bij een aanrijding... vermoedelijk bij een straatrace. Zijn busje werd frontaal aangereden door een Mercedes... die aan de verkeerde kant van de weg reed... en de bestuurder van die auto is opgepakt. In de Zwitserse Alpen zijn drie uit Spanje om het leven gekomen bij een lawine. Twee anderen zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. En in westelijke delen van het land wordt geklaagd over stank door paasvuren. Gisteren kwamen er ook al klachten uit het oosten van het land. En dat zou dan allemaal komen door paasvuren in Duitsland. Die dan met de oostenwind? Waar kan je dat op... weer alles van weten? En stinkt ja. dat dan? Ja, blijkbaar. Ja. Brandlucht. Ja, dat is waar. Ja, je ruikt het goed. Ja, het wordt er wel iets warmer van uh, als er uh, brand is. Uh, Gerrit Hiemstra, is er een 1 april grap dat het over een week zomaar 20 graden kan zijn? Dat zou kunnen. Nee, het is, het is, nee, het is geen 1 april grap. Dat zou heel goed kunnen oh, ja, Lekker ja. hoor. Maar dan moeten we nog een week op wachten, dus uh, nog even geduld. We gaan eerst even kijken hoe het vannacht en morgen gaat worden. Uh, vannacht is het rustig weer. Het, uh, er zijn steeds meer opklaringen vanuit het noorden. Ik denk dat het. Uh, op veel plaatsen helder verloopt. Daardoor wordt het ook koud, met weinig wind. Het, de temperatuur kan dalen tot min 1 plaatselijk in het Noordoosten. In het zuiden wordt het een graad of 3. In de loop van de nacht vanuit het zuidwesten toenemende bewolking... dat heeft te maken met de front waar onze kant op komt. Nou, dat betekent dat het morgen overdag bewolkt zal zijn... en dat er ook... Uh, wat regen zal vallen. Dat geldt vooral voor het westen van het land. In het oosten ook wel wat, maar dat stelt eigenlijk niet zo heel erg veel voor. En smiddags dan zal het in het zuiden en later het midden tijdelijk weer droog worden. Maximum temperatuur een graad of 6 op de wadden. 10 graden in het midden van het land en 14 graden in Zuid-Limburg. Dat heeft te maken met die zachte lucht die onze kant eventjes opkomt. De wind is morgen zuidwestelijk, windkracht 2 tot 4. En na morgen zijn dinsdag en woensdag uitgesproken zacht met zo'n 15 graden. Wel is er een kans op buien. Donderdag tijdelijk wat koeler, maar richting het weekend dus temperaturen boven de 15 graden. Zo, waan, het verkeer. Problemen op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord. 6 kilometer file met drie kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Amsterdam kan het beste omrijden via Almere over de A6 en de A27. Radio 8. NOS Longstil Lane. Het komende half uur van Langs de Lijn is straks voor de openingsfase van Feyenoord Excelsior. En ruim baan voor de laatste, wat is het, 26 kilometer denk ik van de Ronde van Vlaanderen. Gio. Dat klopt helemaal, 26 kilometer nog in een heerlijke finale van de Ronde van Vlaanderen. Met drie koplopers, twee Nederlanders erbij, Sebastiaan Langeveld en Dylan van Baarle. Die hebben nog steeds gezelschap van Mats Pedersen. Maar wie springt er nu achteraan vanuit dat achtervolgende peloton? Het is Nicky Terpstra die ergens een beetje op dat valsplat bovenop de Kruisberg wegrijdt bij Vincenzo Nibali. Want die was Gesprongen. Terpstra was er achteraan gesprongen. En hij laat hem gewoon staan, de Italiaan. Alsof hij niet kan klimmen. Nou, zijn dit wel andere klimmetjes, natuurlijk. Dan de echte beklimmingen die Vincenzo Nibali gewend is. Maar dit is wel een hele mooie ontwikkeling. Want nu gaat Quickstep natuurlijk afstoppen daar in dat achtervolgende peloton. Hetzelfde gebeurt ook bij de proef van Dylan van Balen. Bij Sky. Hetzelfde, nou ja, het Langeveld die heeft dan uh, geen. Ja, die heeft dan uh, natuurlijk ook een uh, proegenota achterin uh, zitten. Dus uh, dan gaat het spel gaat gespeeld worden. Als Terpstra tenminste dicht bij die drie drie koplopers kan komen. En dat komt hij. Want ik zie hem daar achteraan komen. Het verschil is nog maar 12 seconden. Nicky Terpstra als een speer op weg naar die drie koplopers. En dan hebben we zometeen de luxe, de wilde van vier koplopers met drie Nederlanders erbij. Sebastian. Zou het dan eindelijk een keer gaan gebeuren... voor het eerst sinds a van de Poel in 1986... 32 jaar geleden? Misschien mogen we wel gaan hopen. Terpstraat deed dat dus op de Hotont. Een, een mooie, brede asfaltweg omhoog. Dezelfde plek als waar hij wegreed in 2015... met Alexander Kristoff. Toen verloor hij uiteindelijk de sprint Natuurlijk van de Noor. Die zit trouwens ook nog mee in deze achtervolgende groep. Net als Sepp van Marken. Maar het is weer niet de dag van de Belg. Weer niet de dag van Sepp van Marken, die vorig jaar heel hard onderuit ging in de ronde van Vlaanderen. En die er straks, nadat hij vandaag ook alweer twee keer is gevallen problemen had met zijn fiets. De ploegleiderswagen moest eraan te pas komen. De mechanicien moest rommelen aan zijn derailleur. Van Marken heeft moeite dus om te schakelen. Maar is inmiddels wel weer teruggekeerd in die achtervolgende groep. Mooie brede weg. Geef mij het overzicht. Ja, en het valt gewoon stil op dit moment hier. Uh, en op het moment en dat ik dat zeg, gaat Philippe Gilbert naar de voorzijde toe. Die gaat natuurlijk afstoppen, want Nicky is weg en Nicky gaat aansluiten bij de koplopers bij Van Baarle en bij Langeveld en bij Pedersen. Drie van de vier dadelijk uit Nederland op weg naar de laatste beklimming van de Oude Kwaremond en de laatste beklimming van de Paterberg. En dan met tegenwind terug richting Oudenaarde op deze Paaszondag. Drie Nederlanders in de spits van de 102e Ronde van Vlaanderen. er niet meer bij te zeggen, maar dit is een singer-songwriter gospel en soul Amerikaan lekker hè? Heerlijk ja. nummer, hè? recent ook, hè? maart uh, 2018 staat er. Leon Bridges. Ja, geweldig. En hij treedt op op 29, 30 en 1 juli in Ewijk, down the rabbit hole. Nou, nou ja, dus op dan is ze overigens midden in het WK voetbal, dus daar gaan wij niet heen. Nee, daar zitten wij samen in de studio, ja, vrees ik. <laughs> precies. Ja, precies, vrees ik. is ook wel leuk. Nee, ik bedoel het positief. Maar ja. er zit ook rustdag in dat WK. Ja, dat is waar. Even kijken. Ik ga even zoeken. Jij we gaan we ja, nu. Dan wil je doen? nog een nummertje van Leon Bridges. Oh, je gaat wel. Ja, wat nu? Nou, dat krijg ja, je nu. Is goed. Ja, het was een bewogen week voor FC Twente. Met het ontslag van trainer Gert-Jan Verbeek. De week eindigde vanmiddag met een 0-0 gelijkspel bij VVV. Maar Jan is opnieuw de interim trainer. Dat was hij eerder dit seizoen al. Nadat René Haken op straat was gezet. Hoewel Twente met het punt weinig opschiet, is Poesic niet teleurgesteld. Nee. En waarom niet? Uh, wij hebben uh, een bijzonder hectische week uh, achter de rug uh, ontzettend weinig tijd gehad om ons uh, voor te bereiden voor deze wedstrijd. We weten allemaal dat uh, VVW een uh, zeer stugge ploeg is uh, die zich uh, uh, nu al uh, knap gehandhaafd heeft in de Eredivisie. Uh, dus ik ben zeer tevreden over het vertoonde spelen onder deze omstandigheden op dit moment. Uh, en uiteraard uh, hadden we gehoopt op drie punten en daar zijn we ook voor gegaan. Uh, echter. Als je alles bij elkaar optelt, vind je dat we verdiend hadden om te winnen. Maar mogen onder deze omstandigheden toch elke punt gaan koesteren. Ja, elk punt is er dus één. Ik kan me wel voorstellen dat je tijdens, het, tijdens de wedstrijd zoiets hebt van... jeetje, we hebben een punt in handen, maar we krijgen meer kansen. We zijn misschien wel beter. Twijfel je dan? Kom je op een kruispunt dat je denkt: vol gas gaan voor drie punten? Of inderdaad, ieder punt is er één? Nee hoor, we gingen ook vol gas voor die drie punten. Je hebt gezien in de laatste fase dat we nog goede kansen hebben afgedwongen. Um, ja, we zijn nog met, de, met de nog een aanvallende bek mogen gaan, enzovoort. Dus we hebben eigenlijk vanuit bestaande formatie echt er alles aan gedaan om nog die goal te gaan scoren. Ik uh, kan die jongens helemaal niks daarin verwijten. Ze hebben echt uh, verschrikkelijk hard gewerkt met elkaar. Ze zijn gedisciplineerd gebleven in de teamtactische afspraken. En uh, nogmaals in de laatste fase ook geprobeerd nog een keer te scoren. Nou, gaat niet zo mogen zijn. Uh, maar desalniettemin uh, ja, vinden we dat we gewoon een, hele, een hele, hele, hele professionele wedstrijd hebben neergezet hier. Um, denk jij dat het nog een race blijft van, van drie ploegen onderin? Want Roda heeft nu uh, de punten gepakt. Die zit in een vibe, dat gaat goed. Ben je daarvan geschrokken? Denk je dat het een strijd wordt tussen Sparta en Twente? Of kijk je er helemaal niet op die manier naar? Ja, je kijkt altijd met een schuine oog naar de tegenstanders. Simpel zat. Echter, de absolute en optimale focus is alleen maar op ons. Wij moeten zelf ervoor zorgen dat we punten pakken. En dan pas kunnen we ook kijken naar anderen. Uh, dus de eerste focus is altijd uh, eigenlijk op onszelf. Snel terug naar de ronde van Vlaanderen. Drie Nederlanders doen mee in de finale, Gio. Nou, Ongelooflijk, die twee Nederlanders die in de kopgroep zitten. Want dat is er nog steeds. Nicky Terpstra is er nog steeds niet bijgekomen. Zijn Sebastian Langeveld en Dille van Baarle. Die weten allebei wat het is om kort te eindigen in de Ronde van Vlaanderen. Langeveld werd ooit vijfde van Baden de afgelopen jaren. Vierde en vijfde. Ja, en die Mats Pedersen, die werd afgelopen woensdag in dwars door Vlaanderen vijfde. Dat is trouwens een man die je ook weer niet mee moet nemen naar de sprint. Want als er gesprint moet worden, hij won bijvoorbeeld een etappe in de Harold Sun Tour. Niet de best bezette wedstrijd, maar dan won hij toch wel gewoon de massasprint. Dus uh, het is ook een goede tijdrijder. En daar hebben ze vooral voordeel van, die koplopers. Terwijl we nu zien dat Nicky Terpstra bij het begin van de beklimming van de oude Kwaremond. ...na die drie-toer Die heeft gewoon even rustig zitten wachten. Terpstra natuurlijk ervaren als die is oud winnaar van Parijs-Roubaix. Weet dat je niet te veel met de krachten moet smijten. Dat heeft hij ook prima zo ingedeeld tijdens de E3 Prijs eh, vrijdag een week geleden. Toen hij won na een hele lange solo, niet smijten met je krachten, maar voortdurend slim blijven rijden. En nu komt hij op die drie koplopers eh, terecht. En wat gaat hij dan doen? Gaat hij er dan meteen overheen? Ik denk het wel haast. We zien Van Baalen, zien we daar op kop rijden. Langeveld moet nu proberen aan te sluiten in het wiel. Van van Terpstra. Ja, en Mats Pedersen, die gaat wel mee. Pedersen, die gaat mee. Terwijl Langeveld het moeilijk heeft op de mond. Maar kan Langeveld nog in het ritme komen? Dat kan hij wel, maar hij moet wel een gaatje laten met Dille van Baarle. En die moet weer een gaatje laten met Nicky Terpstra en met Mats Pedersen. Ja, en daarachter, daar zit nog steeds die groep met favorieten. Ik zag zojuist het verschil. 45 seconden. Daar is de aanval nog niet geopend. Daar gaat nu Sef van Marken proberen om weg te rijden. Die voert in ieder geval tempo op. Maar er zit ook nog een renner tussen van Astana. Wij nu ook op de kasseien van de Oude Kwaremond. Net voordat we begonnen aan deze belangrijke klim. Want we doen hem vandaag voor de derde keer. Het centrum zeg maar. De centrale klim van de Ronde van Vlaanderen. Demareerde die Astana renner. Ik hou het even op Laurens te vrezen. Of het is die Valkren. Het is in ieder geval niet Gatto. Want Gatto die wordt nu gelost. Veel rijders in de moeilijkheden. Op de steentjes. Op de Oude Kwaremond. En Gio, hoe is het met die versnelling van Nicky Terfstraat? Ja. Terpstra rijdt nu ook bij Mats Pedersen weg. En dat is maar beter ook, want ik kan me nog herinneren een paar jaar geleden... dat hij met Christophe richting de finish reed. En Christophe is natuurlijk wel een heel ander type sprinter nog dan deze Mats Pedersen. Maar daar wist Terpstra na de Paterberg dat hij het niet meer zou redden. Dat hij uiteindelijk geklopt was. Want hij kreeg hem niet uit het wiel gereden. Bij Pedersen lukt dat wel in de slotfase van deze klim van de oude Quaremond. Terwijl ik het peloton zie voorbij komen. En eh, ik zie dat er inderdaad een stevig gat trouwens nu is tussen Terpstra en Petersen. Laat hem vooral niet meer aan het wiel komen. Daar vooraan in die achtervolgende groep. Daar zien we weer Van Marke die het probeert. Ties Benoot daar in het wiel. Krek van Avermaat die daar nog bij zit. Dan hebben we Stibach. Dan hebben we volgens mij Jurgen Roeland, Sagan. Uh, dan Valkrin. Want het is volgens mij Kort Nielsen. Dat was de man die toch weer was ontsnapt uit dat peloton. En die probeert het gat te dichten. En Langeveld en Van Baarle die zijn gezien. Want die rijden nu op grote achterstand. Het verschil tussen Nicky Terpstra en de eerste achtervolger. Die Mats Pedersen is een meter of 75. Meer is het niet. In de Kuip, daar wordt gespeeld. En daar is een stadsdarby aan de gang. Althans, die staat op het punt van beginnen. Feyenoord tegen Excelsior. Arman Afsaroglu doet verslag. Volle Kuip, ondanks uh, de festiviteiten op deze eerste paasdag. Het publiek, 50.000 man sterk. is ongeveer toch weer gewoon afgekomen op deze thuiswedstrijd van Feyenoord. De derby inderdaad tegen Excelsior met Serdar Guzebuuk. Als scheidsrechter die nu heeft gefloten voor het begin van deze derby. ...tussen Feyenoord en Excelsior... ...dat vooral de punten buiten het eigen stadion behaalt... ...en dat uh, biedt verwachtingen, dat schept verwachtingen. Wat kan Excelsior dan in de Kuip? 35 punten in totaal behaald dit seizoen, 25 daarvan, buiten Woudenstein. En dat is uh, erg sterk natuurlijk. Slechts drie ploegen pakten meer punten in Wels dan Excelsior. Dat zijn uh, PSV, Ajax en AZ... Feyenoord, dus niet. Want die behalen de punten vooral in de eigen kuif. Feyenoord voor het eerst met een bal naar Toornstra. Zie hem aan. is het een kans? Hij kan hem alleen niet aannemen. Hé, hey, staat daar? Toornstra, Toornstra staat daar. Zeker. Wie ontbreekt er dan ook alweer? Nou, een hoop. Van Persie bijvoorbeeld. Ja, daar die wou ik het over hebben. Maar die dat gaat niet goed met hem, hoor. Maar nee. ik zeg ook even dat Jurgensen ook uh, geblesseerd is. Niet helemaal fit terugkomen van zijn interlandperiode. Dat kan een keer. venten is de spits. Maar ja, dat Van Persie nu alweer geblesseerd is. Ze hebben hem heel zorgvuldig gebracht. Hè. Steeds een paar ja. minuutjes, een paar minuutjes meer. Het werden de 10, 11 maar hij kan het blijkbaar toch niet aan om echt 90 minuten te spelen. En viel uit tegen Peck. Kan het met het kunstgast te maken hebben ook. Kuitblessuren, maar dat is allemaal wat ernstiger. Dan verwacht. En uh, dus is hij er vandaag ook niet bij. En ik vroeg aan Van Broncos vrijdag op de persconferentie. Betekent dit dan ook dat je van Persie echt gaat klaarstomen voor die bekerfinale? Maar uh, hij snapte eigenlijk helemaal niet waar ik het over had. Althans, dat, uh, zo deed hij. En hij zei: Ja, Excelsior thuis is uh, net zo belangrijk als die bekerfinale. Ja, dat is natuurlijk een beetje. Onzin. Uh, onzin heel erg. En ook het uh, downplayen van alle verwachtingen die er zijn in de kuip. Want alles draait om die ene wedstrijd. Ze kunnen hier zo hard ze willen roepen dat ze voor de vierde plaats gaan. Maar het gaat om die bekerfinale. Boetjes is nu voor Feyenoord aan de linkerkant. In combinatie met Berghuis. Boetjes met het schot. in de de eerste redding van de wedstrijd is van Theo Zwarthoed. Boetje is sterk begonnen aan de wedstrijd. Eerst dus die bal op Toornstra en nu dit schot in de korte hoek. Dat door de doelman van Excelsior kan worden gepakt. De derde basisplaats voor Dylan Vente bij Feyenoord dus dit seizoen in de competitie. Hij speelde al eerder tegen Sparta uit toen scoorde hij. Hij speelde tegen Utrecht uit en nu mag hij ook beginnen in de eigen Kuip. Tegen Excelsior Hoekschop voor Feyenoord na een kleine 2 minuten. 0-0 in deze stadsdarby. Boyetius mag hem trappen vanaf de linkerkant. is hard, heel hoog. Kanton staat er nog iets mee. Nee, maar het is wel een nieuwe Hoekschop voor Feyenoord. Omdat uh, Fike de bal als laatste raakt. En hem aan de andere kant van het veld over de achterlijn. Kop. Hoekschop aan de andere kant. Mag getrapt worden door Berghuis. Berghuis doet het kort richting Tonstra. Hij weer terug naar Berghuis. 12 goals, 11 assists. Deze bal is ook goed, de voorzitter van Berghuis. Maar kan niet worden gekopt door Vente. Dus zou Excelsior kunnen uitverdedigen... waar het niet dat Feik aan het pingelen is met de bal... En dan krijgt hij hem toch bij Zwartdoet. Die schiet hem dan naar voren. Maar ook tegelijk wel over de zijlijn. Sterk begin dus van Feyenoord. In de eerste drie minuten. Excelsior moet nog een beetje op gang komen. Ze hebben de eerste storm in elk geval overleefd. 0-0 na 2,5 minuten. Nicky Terpstra op weg naar iets heel moois. Schio. Ja, fantastisch hoor. Zoals hij dat doet. Ik zei het al. parijs roubaix heeft hij al binnen. Hij heeft afgelopen vrijdag, of vrijdag een week geleden, de E3-prijs gewonnen. Hij heeft dwars door Vlaanderen alles gewonnen. Hij heeft veel meer mooie koersen gewonnen. Maar dit zou toch echt de kroon op het werk zijn voor Nicky Terpstra. Want dan heeft hij gewoon die twee monumenten te pakken. De ronde van Vlaanderen en Parijs, Robert. Ja. Daar ben je gewoon een echte Flandrien. En dat in dienst van een Belgische ploeg. Die Belgische ploeg die op dit moment, we kennen het verhaal van Ik de Ik onderbreek Rudel. je even, we gaan naar de kuip. wat gebeurt er? Want de bal ligt er wel in voor Feyenoord. En het is wie anders, zou je bijna zeggen, dan de man die zo geweldig begon aan deze wedstrijd. Die je maakt Jean-Paul Boetius met de 1-0 na drie minuten. Slecht begin van Excelsior. En een ijzersterke start van de regerend landskampioen in de kuip. Boetius krult hem binnen naar de voorzet vanaf de rechterkant van de linkerpunt van het 16 meter gebied. De bereik van de kansloze Zwarthoed Feyenoord Excelsior is 1-0. Ja, de Terfstra nog steeds op kop. Daarachter, dus Mats Pedersen. Maar dat verschil wordt groter en groter. Pedersen kan het tempo van Terfstra op uh, die weg die licht omlaag loopt uh, in de richting van uh, de Paterberg. Kan die niet meer bijhouden? Dan hebben we erachter van Baarle, dan Langeveld. En dan krijgen we een groepje met favorieten die uh, behoorlijk is uitgedund met Tiesbenoot. Van Mark Sagan, Van Aert, Nassen, Stiebar, Gielberg en Valgreen. Dat zijn de mannen die ik daar ontwaard heb. En je kunt het zien, he, de manier waarop ze bij Quickstep rijden voor Nicky Terfstra, de roedel. Want ze noemen zichzelf de Wolfpack. Een wolvenroedel. En ze pakten op het moment dat Peter Sagan demareerde, vlogen ze met z'n tweeën, zowel Gilbert als Stibar... achter Peter Sagan aan om hem terug te pakken. Dus zo controleren zij nu de koers. En ik denk dat wat dat betreft de kansen voor Terpstra... toch wel heel erg groot zijn geworden. Ai, daar komt hij de Paterberg op. En dan zie ik toch nog steeds die achtervolger, Mats Pedersen. Kan Terpstra nu in die laatste steile beklimming... wegrijden bij Mats Pedersen? Kan hij gewoon dat gat groter maken? Want dat heeft hij wel nodig. Pedersen die daar we echt... Met ja, een beetje schokschouderend Terpstra zit toch in een mooie ritme op die kasseien daar op de Paterberg. Die verschrikkelijk steile klim. De laatste klim waar hij dus inderdaad een paar jaar geleden met Christophe tegelijk naar boven reed. En toen Christophe niet kon lossen. Nu heeft hij in ieder geval een flink gat met die achtervolger, met Mats Pedersen. En dat pelotonnetje, dat eerste pelotonnetje waar ook Wout van Aard nog in rijdt, dat rijdt op 35 seconden. Muzikanten. Ook wat oude meuk. Greg Kinband met Jeopardy. Het loopt tegen vijven. Het journaal van vijf uur en de reclame eromheen... hoort u straks na de Ronde van Vlaanderen. Want we willen het helemaal meemaken. De laatste 12 kilometer met een Nederlander aan de leiding. Gio Lippens. Ja, wat is het spannend zeg. Nicky Terpstra rijdt op kop. De voorsprong die hij had zojuist op Mats Pedersen... de nummer 2 was 12 seconden. Ik denk dat die voorsprong op dit moment alleen maar groter wordt. Want dit kan Terpstra als de beste uit de klauwen blijven... van de eerste, de beste achtervolg. Maar de tweede achtervolger, dat is niet de eerste de beste. Of de tweede de beste, zoals je het maar wil noemen. Dat is Peter Sagan, die is weggesprongen uit die groep met favorieten. Nu is een keer niemand mee van de ploeg van uh, Nicky Terpstra. En dat betekent dat Sagan in zijn eentje in achtervolging is. Ja, toch in die stijl die niet altijd even fraai is. De benen wat gehoekt naar buiten, de knieën tenminste. Maar uh, het gaat wel hard door bij uh, Peter Sagan. En de groep zelf, de grote groep, met al die anderen die daar dan achter zitten. Met Benoot van Marke, Van Aert, met uh, Stieber, Gilbert, Valgrind Stuy. Die rijdt op uh, 34 seconden. Ik kijk nog even. Ja, ze zitten vlak eigenlijk achter Peter Sagan. Dus Sagan is nog niet eens echt weg bij die groep. En dat ziet er dan weer gunstig uit voor Nicky Terpstra. Als Peter Sagan dat gat niet 1, 2, 3 kan uh, dichten. We hebben daar verder ja, nog één Nederlander in. Ik wou zeggen geen Nederlanders meer in die achtervolgende groep. Maar Dylan van Baarle die zojuist is teruggepakt. Die zit nu ook in die groep met die favorieten. Dan denk ik dat Sebastian Langeveld er nog ergens tussen zweeft. Tussen de nummer 2 in koers, Mats Pedersen. En tussen die groep, uh, met, uh, tussen Peter Sagan, die dan uh, daar in achtervolging is. En jawel hoor, daar zie ik ook inderdaad een mannetje rijden. Dat moet dan uh, Mats Pedersen zijn. Even dat moet dan uh, Langeveld zijn. Nee, dat is Pedersen. Langeveld is ertussenuit. Pedersen die rijdt op ruime achterstand van Nicky Terpstra. Sebas, waar zit jij nu? Ja, Pedersen rijdt op uh, 20 seconden van uh, Nicky Terpstra inderdaad. En uh, dan rijdt uh, Peter Sagan op 38 seconden, maar die zit te roepen. Te roepen in zijn communicatie, in zijn regenboogtrui. En die heeft het uh, niet lekker zitten, hoor. Stuurt nu ook naar de linkerkant van uh, de Bredeweg. We gaan richting de brug over de Schelde. En kort daarachter rijdt de groep waar uh, de andere geklopten, zo lijkt het, in zit. En dat is uh, de groep met Greg van Avermaat. Uh, ja, van Avermaat zit daar. En met Sepp van Marken. En die probeert daar uh, nog het tempo erin te brengen. Maar dat gaat ook niet van harte meer. Dit ziet er goed uit voor Nicky Terpstra. Die in een hele mooie groep. ...geconcentreerde blik langs ons kwam rijden... ...toen hij als koploper in de finale van de Ronde van Vlaanderen op weg was... ...naar het plaatsje Bergum. Daar dus dan de schelde over. Daar is hij ongetwijfeld al overheen... ...want die achtervolgers gaan nu het viaduct over... ...en dan is het rechtsaf... Wel met de wind als het goed is. Schuin tegen als de windrichting klopt. Van west tot noordwest. In de richting van Oudenaarde Maar Maai. Is ontketend en is in de supervorm. Gio, Nicky Terpstra. Ja, en Sagan gaat het niet redden hoor. Die richt zich op, die richt zich op. Die gaat recht zitten over, boven het stuur. En die laat dan die achtervolgers weer bijkomen met Wout van Aert daar op kop. Valgren zien we daar zitten. Benoot van Avermaat, van Marke. La of, uh, uh, uh, van Barlen natuurlijk nog, die daar nog bij zit. Nee, het is gebeurd met uh, de... De tweede achtervolger. Het is gebeurd met de wereldkampioen met Peter Sagan. Die gaat er niet meer bij komen. De enige man die nog een achtervolging is. Is dus die Mats Pedersen. Maar ik denk eerlijk gezegd. Als ik kijk naar de stijl van Nicky Terpstra. Er tijdrijder, Dan gaat hij gewoon deze Ronde van Vlaanderen winnen. Nog acht kilometer te rijden. We wachten met spanning af. Ondertussen nemen we een kijkje in de Kuip. Feyenoord Excelsior Armand. 12 minuten gespeeld. 1-0 is het voor Feyenoord. Door die mooie goal. Echt heel mooi van Jean-Paul Boetius. Prima combinatie. Toornstra gaf de paas. Filena opnieuw met een goed overstapje. Is niet zijn eerste dit seizoen. En Boetius die krulde hem prachtig binnen. Het zijn altijd van die mooie doelpunt. Als jouw speler die bal zo goed raakt. Dat je eigenlijk wel weet op het moment dat hij van je voet vertrekt. Dat hij erin gaat wapperen. Dan kan de keeper nog wel duiken. Dat deed zwart ook wel. Maar hij kon er niks meer aan doen. 1-0 voor Feyenoord. Dus dat na die ijzersterke start. Die eerste 5 minuten wel een beetje is weggezakt. Misschien moet je zeggen dat Excelsior de zaken wat beter op orde heeft. Want die ploeg begon echt zwak aan deze derby. En dat is toch opvallend. Want Excelsior heeft laten zien dat ze het ook grote ploegen lastig kunnen maken. Excelsior won natuurlijk vorig jaar nog van Feyenoord. Dat was in die kampioenswedstrijd die nooit een kampioenswedstrijd werd op Woudenstein. Toen de ploeg met 3-0 won. En Rotterdam-Zuid in rauw -Dompel. Dat kwam een week later allemaal nog goed. Maar dat was een middag om niet heel snel te vergeten. Zeker niet voor de mensen die van Excelsior houden. Nu Feyenoord met Vente en Haps aan de linkerkant aangespeeld. Haps de linksback. Malassia natuurlijk weer op de bank. al een tijdje zo. Hapsen basisplaats weer heroverd. Opvallend het goede optreden van Boetjes. Omdat zijn concurrent Lasson eindelijk weer fit is. Nu zit hij op de bank na een maand afwezig te zijn geweest. En kijkt hij naar zijn voornaamste concurrent. Die het dus heel goed doet in deze wedstrijd. Boetjes zijn vijfde doelpunt van het seizoen heeft hij gemaakt. En nu krijgt hij de bal opnieuw aangespot van Hapsen Aan de linkerkant van het veld. Bruins. Ex-Feyenoord zet druk. Maar Boetjes is ook sterk. En houdt de bal in de ploeg. speelt even terug naar Van Beek, Van Beek. Naar Berghuis. Hij dan weer naar Van Beek. El -A -A, die in de middencirkel aangespeeld. Excelsior euh, achtervolgt. En jaagt op de bal. Maar Feyenoord verspeelt het niet zo makkelijk. Nu wel. En dan kan euh, Massop, de meest scorende verdediger in de Eredivisie, de bal wegwerken. Vijf doelpunt al gemaakt. Daarmee is hij op Van Duinen na. Die de zes heeft bij Excelsior. Ook de meest scorende speler van Excelsior. Opvallend voor het linksback. Nu Excelsior misschien voor het eerst dreigend met Van Duinen. Die bal gaat via Van Beek over de achterlijn en zo krijgt Excelsior de eerste hoekschop van deze wedstrijd. Na 14 minuten is het 1-0 voor Feyenoord door het na 3 minuten gemaakt door Jean-Paul Boetius. Maar Excelsior komt nu eindelijk wat meer in de wedstrijd. En uh, misschien gaat deze straks ook nog wel wat opleveren. Maar uh, veel belangrijker natuurlijk is wat er in Vlaanderen gaat gebeuren met Nicky Terpstra. 14 minuten hier gespeeld, 1-0 voor Feyenoord. Ja, dat kan wel eens historisch worden. In de jaren 80 won Nederland vier keer de ronde van Vlaanderen. Sindsdien nooit meer. 1986 was de laatste keer. Terpstra, gaat hij het doen, Gio? Adrianus van der Poel uh, was het toen die, uh, die overwinning pakte. En uh, we hebben er lang op moeten wachten. We hebben er vaak nou ja, relatief dichtbij gezeten. Terpstra zelf, een paar jaar geleden, dus met uh, Christophe. Want toen was Christophe gewoon de snelste man. En als als je toch naar dat gezicht kijkt van Terpste, ja dan is hij wel getekend hè. So. Hij uh, ziet er toch echt uh, met slijk echt uh, over zijn uh, slijm, over zijn, uh, zijn lippen heen.